Terwijl we zien dat de Canadezen inderdaad kansloos achtste wordt. Biles dus, de Amerikaanse, de kampioenen op vloer. En het stadion, het sportpaleis, dat maakt zich op voor de grote finale. De finale van Epke Zonderland op Rekstok. Het is vijf uur, we stellen het nieuws even uit tot na het turnen en het wielrennen. De grote namen melden zich in de finale in de slotkilometers van de ronde van Lombardije. Sebas. 1,7 kilometer heeft Joaquin Rodriguez nog te rijden. En hij heeft een redelijke voorsprong hoor. Want mijn stopwatch staat inmiddels al op bijna 15 seconden op uh, Alejandro Valverde. Vorige week reden ze ook met z'n tweeën bij elkaar in de finale van toen het wereldkampioenschap wielrennen in Virenze. 23 seconden is de voorsprong van Rodriguez nu op Valverde. Het zijn geen ploeggenoten. Vorige week op het WK natuurlijk wel, want te rijden met landenteams. En toen Rodriguez op weg leek naar de wereldtitel ontsnapte uit het achtervolgende groepje achter de rug van Valverde vandaan. Een ploegenoot van Valverde, normaal gesproken. Rui Costa, de Portugees, reed naar Rodriguez toe... en versloeg Rodriguez, die toen in tranen op het podium stond. En nu rijdt de Spanjaard de laatste kilometer in... in de straten van Lecco de Natte Straten nog steeds. Ook deze ronde van Lombardije werd verreden in het hondenweer. Maar hij lijkt op weg naar zijn tweede opeenvolgende overwinning... in Il Lombardia, want Valverde rijdt dus op een seconde of 20. Rechtsaf de brug over. Joaquin Rodriguez kijkt hij nog een keertje achterom. Valverde ziet die brug in de verte wel liggen. Maar moet de bocht naar rechts nog maken. Achter de Spanjaard rijdt nog de Ier Daniel Martin. Die eerder dit seizoen de luik, luik op zijn naam wist te schrijven. In het gezelschap met de Van de Pol, Rafael Maischka van Saxo Bank. Maar die lijken er niet meer bij te komen bij Valverde. Rodriguez ziet de finish. Nog een tweetal bochten. En dan is hij er voor de tweede keer op rij. Gaat de kleine Spanjaard 34 jaar oud is die deze ronde van Lombardije winnen. Het laatste monument van de Italiaanse wielerkalender. De eerste van de laatste twee bochten genomen. Toen even buiten bocht. Nu door de laatste bocht naar rechts. En dan kan hij recht overeind gaan zitten. Vorige week was hij de grote verliezer in Firenze. Nu neemt hij wraak en is hij de grote winnaar in Lecco. Hij wint in Lombardia voor de tweede keer op rij. Joaquin Rodriguez heeft de armen in de lucht. En daar zijn de kushandjes naar het Italiaanse publiek. Rodriguez 1. Alejandro Valverde is nog niet in zicht. Maar ik denk dat de Spanjaard tweede gaat worden. Ja, komt nu uit de bocht. Maisca en Daniel Martin moeten nog door die bocht. Dus wordt Valverde tweede. Nadat hij vorige week op het WK derde werd. Nu de tweede plaats dus voor de Spanjaard. Met een zuur en neutraal gezicht, zullen we maar zeggen. Maisca komt nu over de strepen. Dan zijn we Daniel Martin in één keer kwijt. is onderuit gegaan in de laatste bocht. Zit weer op zijn fiets. Maar de Pol Maisca op de derde plaats. 1. dus, Rodriguez. Twee, Valverde. Drie, Maisca. Daniel Martin wil nog vierde worden. Maar dat gaat hem denk ik net wel of net niet lukken. Want dan komt de rennen van Astana aangesprint, Gasparotto. Maar die houdt nog een beetje in. Nou, vierde of Gasparotto of Daniel Martin praat ik nog eventjes door. Want waar komt Geesink aan? Die komt nu in een groepje richting de finish uh, gesprint. We hebben dus vijf man binnen. Moreno wordt zes, zeven, acht, negen, tiende denk ik. Robert Geesink in Il Lombardia. Waar nog een vier volpart plaats vindt na de finish van een van de renners met wie Gezek in dat groepje reed. Maar de winnaar die wordt omhelst en alweer geïnterviewd. Joaquin Rodriguez voor het tweede jaar omrijwinnaar van de Ronde van Lombardije. PSV staat met 1-0 voor tegen RKC. Ik ben heel nieuwsgierig. hoe doet Adam maar het eigenlijk, Arman? Ja, het, hij, hij valt gewoon niet echt op, Hugo. Dat is natuurlijk al het hele seizoen zo. Uh, men verwachtte veel van hem sinds hij van AZ kwam. staat nog 1-0 trouwens. En Maher die... Hij, hij laat het niet genoeg zien, vind ik. Ook in deze wedstrijd vooralsnog niet. Het zijn uh, vooral uh, Depay die het uh, heel goed doet voor PSV. En ook Willems, de linksback die uh, net nog een hele goede rush naar voren had. En via een mooie combinatie met Matafs keihard op de lat schoot. Uit nou, afvallende bal was het Depay die dan uh, net voorlangs de goal van uh, Seda schoot. Maar Depay en Willems zijn wel de uitblinkers, vind ik, vandaag. In het eerste half uur bij uh, PSV-RKC. Als uh, PSV een uh, vrije trap krijgt toebedeeld van uh, scheidsrechter Jansen. Op een heel interessante plek, een meter of vijf buiten het strafgebied aan de linkerkant. Ik denk dat Depay die bal gaat opeisen. Inderdaad, hij legt hem neer. Toivonen en Schaars staan er ook bij. Maar Depay heeft in deze wedstrijd al laten zien dat hij over een uitstekend schot beschikt. Hij is de gevaarlijkste man aan de kant van de Eindhovenaren. En hij legt de bal nu ook even op de juiste plek. En meestal is dat wel een teken dat hij die bal ook gaat nemen. Hoewel hij nu wel druk in overleg is met Toivonen en met Schaars. Wie gaat dit doen? Maar Depay die blijft erbij staan. Toyvonen loopt nu weg. Schaars blijft er wel bij staan samen met Depay. Janssen die fluit nu. Vrije trap mag genomen worden. Het wordt Depay met rechts. Depay over de muur en de redding van Jan Seda. Weer een goede vrije trap, goede poging van Memphis Depay. En opnieuw een aardige redding van die Tsjechische doelman Jan Seda. Na 35 minuten leidt PSV nog altijd door die goal van Toyvonen met 1-0. Vitesse Feyenoord eindigde na een 0-2 ruststand in 1-2. 0-1 de Vrij, 0-2 pellen 1-2 Havenaar. Joep Schreuder blikt terug met de coach van Feyenoord, Ronald Koeman. Ronald Koeman, 16 uit 6. Uh, eigenlijk is het jammer dat die interlandperiode begint, of niet? Ja, misschien wel, maar programma maken we niet, hè? Ben je tevreden? Ja, grotendeels wel. Ik vind dat we met name een uur lang uh, heel goed gespeeld hebben. Dat we de betere waren. En uh, ja, hij had uh, in eigen hand om, om ook de 0-3 te maken met, uh, met de kans van Pelle. Ja, na de 1-2 ontstaat uh, alles of niets. En uh, ja, dan kan ik niet ontkennen dat we daar uh, in de laatste fase heel gelukkig zijn geweest. Sta jij daar, want normaal coach je een beetje mee. Maar nu stond je ook van, ik laat dit maar gebeuren. Daar kun je ook niks meer aan doen dan, hè? Nee, op dat moment uh, moet je hopen dat uh, een bal goed viel, valt. En die viel goed voor ons. Met name de laatste bal, vierde bal, in de handen van Erwin Mulder. Maar uh, we dachten er nog wel over na misschien om er nog een verdediger bij te brengen. Maar ja, dan, dan krijg je ook weer uh, extra speeltijd en uh, daar zaten we ook niet op te wachten. Wat me heel erg opvalt, ik weet niet of dat jou zelf ook opvalt, is de positieve vibe uh, die er is. De, opeens nou, nee, misschien opeens, maar het moet jou ook opvallen, de concentratie, de positieve energie. Hoe komt dat eigenlijk nou opeens? Ja, ik denk, heeft dat te maken met die aanvoerder of zo? Of uh, met de dingen die jij deze week hebt uh, gezegd en gedaan? Nou, dat weet, dat, dat weet ik niet. Ik vind wel uh, wat ik heb gedaan oké. Okay, ik bereid me altijd uh, goed voor op een wedstrijd. Maar er was wel heel veel spirit in het elftal. Dat heeft geresulteerd in een in goed voetbal gedurende een uur van de wedstrijd. Maar ook het vechten voor, uh, voor de drie punten tot het laatst van de wedstrijd. Uh, oké, okay, maar wij zijn wel van overtuigd dat uh, het maken van het aanvoerder van, van pellen dat het absoluut een hele positieve werking is voor het elftal. En, en, en ook wel voor Stefan, want ook Stefan vond ik vandaag zeer goed spelen. Ontstaat er een beetje het geloof van die titel, zeker in deze Eredivisie? Waarom niet Koeman? Ja, maar dat, dat hebben we van begin af aan al intern uh, besproken. Nou, en dan, uh, dan wordt dat natuurlijk meer door dit soort wedstrijden... Uh, tegen een goede ploeg, tegen een ploeg die ook bovenin zal spelen... Nou, als je die wint uh, en je ziet de stand. Ja, uh, de stand is niet zo belangrijk, omdat ik vind dat we beter voetballen. En dan ga je meer wedstrijden winnen en dan kom je automatisch op de plek waar je hoort. Zei je nou dat je vorige week koplijn krijgt, dat, dat je vaak kopijn krijgt als je naar huis gaat? Nee, dat hoeft nou echt niet meer. Je hebt gewonnen, je doet mee, je hebt een goed team gezien, uh, een beetje geluk. Nou ja. Ja, maar oké, okay, dat, uh, dat heb je af en toe ook nodig. En, maar ik heb in ieder geval een team gezien... wat met elkaar uh, goed voetbal heeft gespeeld en gestreden. En, en dan ben je als trainer ongeacht een uh, uiteindelijke uitslag altijd tevreden. Al dus Ronald Koeman. De laatste finale van de wereldkampioenschappen Teunen. Dat is de finale waarop Nederland de regerend olympisch kampioen is... met Epke Zonderland. En die komt straks in actie. Edwin Cornelissen. Ja, de sfeer zit er al lekker in, terwijl we twee turners onderweg zijn in deze rekstokfinale. En een van de concurrenten van de Epke Zonderland, die hebben we al in actie gezien. Dat is Kohei Uchimura uit Japan. Een turngod, zoals gezegd. Vier keer op rij wereldkampioen geworden, tussendoor olympisch kampioen geworden. Maar hij kan ook heel goed rekstokturnen. Vincent Rijmering, internationaal jurylid. Je hebt gekeken naar Uchimura. Wat vond je ervan? Het was een uh, oefening uh, die heel goed uitgevoerd was, maar wel met één hele duidelijke fout uh, ja. in het element. Bij... Hij leek niet door te gaan, hè? Hij stond stil. Klopt, hij maakte een stop in een handstand en dat kost uh, 3 à e Ja, en dus kan je zeggen dat het waarschijnlijk dan toch de finale gaat worden zoals die vooraf bedacht was. Een echte Nederland-Duitsland, een Epke versus Fabian. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat is wel de verwachting in deze finale. ...dat die twee het uit gaan maken. Ja, precies terwijl de jury zich nog aan het beraden is over de score van de kohei Uchimura. Laten we het even hebben over het deelnemersveld. Hè? Want het is een finale die in bijna niets doet denken aan de Olympische finale. Nee, de finale is echt een finale met minder toppers dan in de Olympische finale in Londen. Maar er staan nog steeds toch wel hele goede turners in de finale. Een beetje jammer is dat Bart Durlo niet in de finale staat... ...die toch in de meerkampwedstrijd de derde score van het toernooi heeft behaald op dit toestel. We zien de scoren verschijnen van Kohei Uchimura, dus inderdaad die grote fout gemaakt, dat zie je dan ook terug in uh, zijn uitvoering. 8,7 had hij in de uitvoering, maar wel een hoge uitgangswaarde op zich. Uh, nee, dat is helemaal niet zo'n hoge uitgangswaarde trouwens. Ik zit eens even te kijken, 6,9. Maar in ieder geval, hij staat voorlopig op de eerste plaats, terwijl er nu een Duitser in, uh, aan de rekstok gaat worden gehangen. Niet Fabian Hamburgen, een andere. Dit is uh, uh, Andreas Bretschneider, een nieuwe naam voor mij. Ja, het is een jongen die heel spectaculair kan turnen. Dat, dat zullen we zo zien als we de oefening bekijken. Hij gaat toewerken naar zijn vluchtelementen, want daarom gaat het. Er is de eerste. Dat was de casino techniek, G-element. Ja. En dan een aantal tussenzwaaien en de tweede, die pakt hij ook. Ja, en het bijzondere aan deze turn is dat zijn vluchtelementen heel hoog zijn. En de derde? Hij vliegt vrolijk door. Ja, precies. Ja, hij vliegt hoog inderdaad. Dat zie je en uh, met name omdat we hoog staan in het sportpaleis. Dan, uh, dan kijk je de diepte in en dan zie je pas echt hoe hoog ze gaan. Ja, hij lijkt uh, uh, netjes te turnen ook, hè? Ja, hier maakt hij uh, duidelijke fout met zijn armen. Ja. En uh, dat gaat hem een grote fout uh, opleveren waarschijnlijk. Ja. Precies, en nou ja goed, het was in principe natuurlijk niet de man die daadwerkelijk voor het, zou, voor het goud zou gaan strijden. Dat is toch echt zijn landgenoot Fabian Hamburgen, die overigens als voorlaatste in actie komt. Epke Zonderland is de vierde in deze finale, terwijl de Duitse afsluit met een duidelijke hub. Ook dat is dan wat aftrek. Ja, Fabian Hamburgen dus na Epke Zonderland. Dat is normaal gesproken een nadeel voor Epke, maar zelf relativeert hij dat wat hè. Ja, je kunt beter uitgaan van je eigen krachten en ervan uitgaan dat je een goede oefening turnt. Maar het kan echt een nadeel zijn, omdat Fabian Hamburg kan zijn oefening eventueel nog aanpassen op wat Epke heeft laten zien. Ja, Epke heeft de hele tijd gezegd ik ga gewoon voor mijn allermoeilijkste kunnen, mijn moeilijkste oefening die ik op dit moment kan. Dat is een oefening zonder de triple, die drievoudige vluchtelementen die hij in Londen liet zien, maar wel met twee keer twee vluchtelementen. Als ik dat doe, dan heb ik in ieder geval het beste gegeven en dan hoop ik dat het goed is voor goud. We zien hem in de voorbereiding. Hij heeft de handen in het magnesiumpoeder en is dus de eerstvolgende die aan de rekstok mag verschijnen, Epke Zonderland. Wat denk jij? Is hij de favoriet of is Hamburgen dat? Ik denk dat iedereen in de wereld op dit moment denkt dat Epke de favoriet is. Maar ja, Hamburgen is wel een Duitser en die vechten tot het einde door, ook bij turnen. We hebben het gezien in de meerkampfinale, waar Fabian Hamburgen heel verrassend het brons won... maar vooral ook opviel door een hele sterke rekstokoefeningen. oefeningen. Ja, hij heeft in de kwalificatie en in de meerkampwedstrijd eigenlijk zijn beste oefeningen van de laatste tijd laten zien... Want uh, daarvoor uh, maakte hij eigenlijk toch wel regelmatig weer fouten. Nou, misschien heeft hij die fout bewaard voor in de finale. Terwijl uh, Epke Zonderland dus uh, zich klaarmaakt voor uh, zijn oefening. En uh, ja, in concentratie staat voor de rekstok. Nog eventjes met de handen zwaait. En het, uh, ja, het is voor hem ook eventjes wachten op de score van uh, de Duitser die voor hem was. Pas dan uh, verschijnt het go en uh, mag hij aan uh, de slag. Hij is pas uh, een aantal maanden in training. Hè? Is het dan toch mogelijk om een gouden oefening te teuren? Ja, dat is mogelijk. Uh, je hebt in de aanloop naar dit WK... We kunnen zien dat Epke hele grote progressie heeft gemaakt. Waar het in het begin echt heel moeizaam ging, ging het in de laatste testwedstrijden echt fantastisch. Ja. Uh, overigens aardig om te melden, er is veel oranje op de tribune en ook de Belgen die zijn erg pro-Ebke. De speaker zei zojuist, dames, wilt u trouwen met Ebke? Dan mag u achteraan sluiten in de rij. Ja, dat, uh, dat geeft een beetje aan hoe populair hij is, terwijl hij zijn hand omhoog steekt, ten teken dat hij klaar is om uh, te beginnen. De blik staat op strak en zijn trainer Daniel Knibbelen staat achter hem om hem in die rekstok te hangen. Eerst krijgen we zo dadelijk te zien die twee vluchtelementen hè, op rij. Ja, hij gaat zo dadelijk eerst even een langzame opstart maken. Ja, een aantal van die draaien. Hè? En dan merk je dat hij vaart gaat maken. Dat doet hij nu. En dan komt de eerste. De eerste vluchtelement moet hij natuurlijk wel pakken. En dan meteen door naar de tweede. En die pakt hij ook. Hij pakt beide vluchtelementen. Niet helemaal zuiver geturred, maar goed genoeg. En dan komen de volgende reeks van twee. En die pakt hij ook. Maar hij hangt wel. Er zit wel wat vertraging in het opvangen van het element. Dus het ja, wordt spannend. Dat wordt spannend, ja. Het, is, het lijkt alsof hij toch een beetje last heeft om in het ritme te komen. Hè? Ja, hij is echt aan het werken tijdens de oefening. Dat kun je zien. Dat noem je zo als er iets zwaarder geturnd wordt. Ja, nou het voordeel is wel dat hij nog altijd een direct stok hangt. En uh, ja, op dit moment ook met de handgrepen natuurlijk bezig is. En toe gaat werken naar de afsprong. Die moet hij in ieder geval staan. Er is die afsprong. Ja. En ja, hij staat, hij staat. Dat wel. We zien de vuisten in de lucht. Ja, het lijkt alsof hij een zucht van verlichting slaakt, terwijl we zijn familie daar op de schermen ook zien. Etke Zonderland, hij is dus opgebleven. Dat was de eerste vereiste. Maar nu is de vraag, is het zuiver genoeg? Is het goed genoeg? En dat gaat de crux worden, Vincent. Ja, laten we hopen dat zijn overschot aan uitgangswaarde, want hij heeft ten opzichte van Fabian Hamburger. Genoeg is om de kleine foutjes op te vangen. Ja, de jury mag gaan nadenken wat het waard is. Hij wordt gefeliciteerd door de Duitse coach, de vader van Fabian Hamburgen. Maar ja, die denkt misschien ook van nou, er zaten wel wat foutjes in. Dus ik feliciteer hem graag. Maar Epke Zonderland, ja, hij is er in ieder geval opgebleven. En die vluchtelementen, prachtig om te zien natuurlijk. Maar ja, ook heel lastig. Ja, zeker. Heel lastig. En uh, helaas benen een beetje uit elkaar. Dus uh, laten we hopen dat het genoeg is. Ja, precies. Uh, ja, Dat wordt toch het verhaal van deze finale. De moeilijkheid van Epke Zonderland versus de uitvoering van Fabian Hamburger. Epke, die uh, drie tiende hoger in de moeilijkheid scoort, moet genoeg overhouden. Ja, dat, uh, dat is te hopen. Fabian is een turner die uh, aan rekstok wat netter uh, turnt dan Epke. En uh, Epke maakt toch eens in zijn oefening wel uh, een aantal Ja, Je zag daar ook die hapering nog een keer in de slow motion hè? Ja, en uh, met gebogen armen opvangen van een vluchtelement. En dat zou wel eens aangerekend kunnen worden. Precies, dus ja, dan is het afwachten wat het allemaal waard is, hoe streng de jury dit gaat beoordelen. Er is natuurlijk ook altijd wel zoiets als een gunfactor, of niet? Ja, zeker. De, de jury weet ook dat Epke Zonderland, uh, Flying Dutchman, aan de rek hangt. En uh, die zijn zeker ook pro-Epke. Uh, maar Fabian moet je gewoon niet uitvlakken. Daar heeft men ook een zwak voor. Ja, precies, ja. Fabian en Epke dat zijn eigenlijk de twee vliegende rekstokturners. En uh, ja, het publiek dat begint te klappen. Hè. Die zegt van jury, schiet nou eens even op met die scoren. We willen zien wat dit waard is. En dan begint het groot te wachten. Want er komen dus nog de nodige namen: een Japanner onder meer, Kato. We krijgen nog een Chinees. Maar niet de Chinezen die we gezien hebben in, uh, in Londen. Hè. En niet de Chinezen die zo vaak de uh, plaaggeest zijn geweest van Epke Zonland. Daar is een score. Daar is een score. Zes... 16 punten. En dat is echt heel hoog 16 punten op dit moment. Met deze oefening. 7,7 moeilijkheid. Dat hadden we verwacht. 8,3 uitvoering. Wat vind jij van die score, Vincent? Ja het is echt een prima score. Het is een uitvoering inderdaad 8,3. Iets meer aftrek gekregen. Maar 16,0 is echt een bikkelscore, score zoals ik dat noem. Ik was eigenlijk van lager uitgegaan, hoor. Ik had ook misschien wel iets minder verwacht. Dus de gunfactor bij de jury was wel aanwezig. Nou dat, dat belooft in ieder geval wat voor het restant. Het is dus afwachten op Fabian Hamburger. Want dat lijkt op voorhand. De enige echte grote concurrent voor Epke Zonderland. Kijken wat hij tegen die 16 punten van Epke Zonderland. Wat hij er tegenover stelt. We zijn een tijdje niet bij PSV RKC geweest, Arman. Het is rust hier in Eindhoven. Maar RKC heeft op slag van rust de gelijkmaker binnengetikt. Via Robert Braber. Een doelpunt wat uit de lucht kwam vallen. Want PSV speelde een uitstekende eerste helft. Met een aantal grote kansen voor Depay en Bakali. Maar opeens was daar Romeo Kastelen aan de rechterkant. Die een goede actie in huis had. En Jorrit Hendricks, centraal verdediger, kon hem niet afstoppen. Kastelen behield goed het overzicht. Gaf de paas aan Braber. En die had heel veel ruimte. 1 tegen 1 tegenover uh, Titon. En uh, tikte die bal heel goed achter Titon. In de goal van PSV, waardoor PSV denk ik toch met een kater nu de kleedkamer ingaat. Want het staat hier gewoon in Eindhoven tussen PSV en RKC 1-1. Nog vier mannen te gaan in de rekstok-finale. Wie is de volgende Edwin? De volgende die we nu zien hangen, dat is Kato de Japanner. Ja, Kato Vincent. Dat is een naam waar we misschien voor het klassement niet echt rekening mee moeten houden op rekstokgebied. Nou kijk, als je de finale haalt, dan hoor je gewoon in die finale thuis. En heb je een oefening met een moeilijke uitgangswaarde. Maar je hebt rekstokturners en je hebt rekstokturners, hè? Ja, dit is geen specialist. Dit is een goede allrounder. En ja, turnt tot nu toe een hele fatsoenlijke oefening. Ja, precies. We zien, hem, we zien hem inderdaad gaan. Hij gaat uh, uh, toewerken naar uh, zijn afsprong. En uh, ja, dan kijken wat zijn score gaat worden. Maar normaal gesproken natuurlijk geen bedreiging voor Epke. Verwacht ik niet. Ik geloof niet dat deze ook boven de 16 punten gaat halen. We hebben Epke overigens al eerder vandaag natuurlijk in actie gezien in uh, de brugfinale. Ja, we dachten allemaal... Nou, ja, dat, dat zal het niet gaan worden. Maar hij zat toch nog een tijdje op bronzen koers natuurlijk. Wat vond jij van die finale eigenlijk? Een hele slechte finale toch? Ja, de brugfinale was echt een bizarre finale. Dat is altijd een hele stabiele finale eigenlijk. Maar er werden nu hele grote fouten gemaakt door de favorieten. Waardoor Epke heel lang in de top van het klassement heeft gestaan. Maar ook de oefening van Epke was niet perfect. Er zat wel een kleine hapering in. In zijn eigen element. De, de zonderland. Hij heeft hem ook geturnd tot bovenarmhang. En... Ja, dat, dat was wel een hele bizarre finale. Ja, het was opmerkelijk om te zien. Hij was in zijn moeilijkheid 1 tiende vooruit gegaan. In zijn uitvoering 2 tiende achteruit. Ja, dat klopt. Uh, omdat hij in zijn eigen element, wat uh, tijdens de kwalificatie niet lukte, een hapering had. Ja, heeft hij toch wat meer aftrek in zijn oefening gekregen. Ja, nou op Rekstok is hij in ieder geval het beste in zijn element kunnen we stellen. Uh, en dat heeft vooralsnog dus die score van 16 punten opgeleverd. Kato in actie geweest zal hem niet gaan passeren. Daarna krijgen we de Chinees Lin en daarna Fabian Hamburger. Dat wordt het moment van deze finale. Oh. terwijl we wachten op de score van Kato, van de Japanner. Die Japanner die zit te kijken, kijkt Stoïcijns voor zich uit. De Japanners trouwens, Vincent, die laten zich goed zien, hè, dit WK? Ja, dat is, vind ik grote klasse, want de Japanners hier gewoon met de beste gymnasten die ze hebben op dit moment. En ze laten heel wat spectaculaire dingen zien. Ja, we hebben Uchimura, meerkampkampioen zien worden. Fenomeen, turngod heb ik hem wel genoemd. Ja, maar uh, je moet ook de naam Shirai uh, niet vergeten. Wat hij hier neerzet op uh, de vrije oefening. Ja. Dat is echt geweldig, fenomenaal. Ja, de vloer van Shirai. Terwijl hier trouwens uh, de score komt van Kato. Die uh, heeft de score van 5 vijfde plaats op dit moment. Ja, dat gaat hem natuurlijk uh, niet worden in dit uh, klassement. We zien uh, Epke Zonderland die uh, voor zich uitkijkt. En ja, die zal denken, wat zal het gaan worden? Ik kan er nog geen conclusies aan verbinden. Want Fabian Hambugen moet nog in actie gaan komen. Maar eerst nog de Chinees, Lin. Dat is uh, een Chinees die we nog niet kennen... In, uh, deze rekstok uh, uh, in het rekstok turnen. Want we hebben altijd gekeken naar uh, Zhang en naar uh, Kai Maar nu dus uh, deze man, Lin, ook een goede rekstok turner. Ja, anders sta je niet in de finale. Maar een hele onbekende turner. Hij heeft zich geplaatst met een 15.066. Dus dat zou in de regel geen bedreiging voor Epke kunnen zijn dit. Ja. Terwijl hij inderdaad uh, een vluchtelementje uitvoert. Die Chinezen, daar hebben we in het verleden vaker gezien. Dat uh, waren de mannen van de handgrepen. En die uh, scoorden daar enorm mee. Het was vaak heel lastig uit te leggen dat die Chinezen wereldkampioen werden. Epke dan het zilver pakte. Maar daar heeft de jury, uh, of in ieder geval de Internationale Gymnastiek Unie, uh, heeft er afstand van genomen. Hè? Ja, men heeft een regel aangepast in het reglement. Dat uh, de elementen waar die Chinezen nou juist hoog mee scoorden. Die leveren minder verbindingsbonus op dan wat Epke eigenlijk turnt. Ze willen eigenlijk de kant op van de oefening van Epke. Dat moet een beetje de nieuwe standaard worden. Ja, men wil spektakel zien aan rekstokken. En ja, spektakels alleen maar als je blijft vliegen. En dat betekent dus dat de Chinezen daar wat tegenover moeten gaan stellen. Dat die wat anders moeten gaan verzinnen. Ja, deze man doet wel een aantal vluchtelementjes. Terwijl hij lelijk in de fout gaat nu bij zijn afsprong. Maar ja, een paar vluchtelementjes is dus niet meer genoeg. Nee, je zult ze echt moeten verbinden en uh, er is bijna geen turner in de wereld die dat kan. Ja, want dat is opmerkelijk inderdaad. We zien uh, veel turners die dan weliswaar vluchtelementen doen, maar niet twee achter elkaar zoals Epke. En dat is ook de reden waarom Epke heeft zitten rekenen en bedacht dat, dat het niet nodig was om hier de triple te doen, die drie achter elkaar maar waarom die ook kon volstaan met 2x2. Ja, dat klopt. 7 7 is uh, zo'n hoge uitgangswaarde uh, in vergelijking met zijn concurrenten, dat hij daarmee wereldkampioen mee ja, zou moeten kunnen worden. Ja. Spanning stijgt in het sportpaleis. De spanning stijgt, want de jury is aan het rekenen. En daar in de verte zie ik zich uh, klaarmaken Fabian Hambugen. Dus de voorname concurrent van Epke Zonderland. Mooi verhaal, want die twee kennen elkaar al zo lang. Tijdens de jeugdkampioenschappen Europese jeugdkampioenschappen van 2004 stonden ze allebei al in de finales en gingen ze voor de prijzen. En nu staan ze opnieuw tegenover elkaar. Ze hebben natuurlijk de geschiedenis en de herinneringen aan Londen. Waar Fabian Hamburgen tweede werd achter Epke Zonderland. En ja, waar het echt werd gezien als een Europees succes. We hebben de Chinezen verslagen. Het was heel mooi ook toen om te horen dat Fabian Hamburgen de zegen echt gunde aan Epke Zonderland. Ja, Fabian Hamburgen, je zei het zelf al Vincent, had niet echt een ideale aanloop hè, naar deze finale. Tijdens de aanloop naar dit WK heeft hij niet het allerbeste laten zien wat hij kan. Uh, er is één wedstrijd geweest waar hij wel uh, ja, boven zichzelf uit is gestegen. En een 16,2 heeft gescoord. Een 16,2, dat is dus weer twee tienden hoger dan wat uh, Epke Zonderland in deze finale heeft geturnd. Terwijl we hier de score van de Chinees zien, 14,9 kunnen we ook wegstrepen. Is daar het moment, uh, eens kijken, ja, Epke Zonderland, die kijkt toe. Hij kan nu toe gaan kijken, hij, heeft, uh, hij hoeft het niet meer af te sluiten. En hij moet maar gaan kijken wat uh, Fabian Hambugen er tegenover staat. Toch ook wel een uh, fors applaus voor Fabian, want ook hij is populair in, uh, in België, maar niet zo populair. Populair als Epke. En uh, hij wordt in de rekstop gehangen door zijn vader, de coach. Uh, en daar gaat hij dan voor zijn oefening. En ook Fabian kan vliegen, hè? Fabian kan ook vliegen. Moet het alleen niet hebben van verbindingen van vluchtelementen. Daar komt het eerste vluchtelement. En die pakt hij. En dan komt er inderdaad een tussenzwaai. En dat is dus wat hij dan laat liggen. Ja, daar laat hij twee tiende liggen ten opzichte van Epke. Maar de uitvoering van wat hij tot nu toe laat zien is echt fantastisch. En dat is het specialisme van Fabian Hamburger. Terwijl hij nog steeds uitermate netjes steurt. De, de klasse van Fabian Hamburger, dat is toch echt zijn uitvoering. Absoluut, daar moet hij het van hebben. Ja. Een nette turner dus, een hele precieze turner in zijn uitvoering. En ja, misschien moet je constateren dat de oefening van Epke wel dusdanig spectaculair is. Dat het misschien ook heel moeilijk is om die netjes te turnen. Terwijl het nog steeds goed gaat met Fabian Hambugen. Ja, volgens mij missen die een uh, tiende verbinding uh, okay. bonus. Nou, die hebben we dan te pakken. Terwijl hij nu gaat toewerken naar uh, zijn afsprong. En die moet hij dan natuurlijk ook in ieder geval staan. Ja, ook een hupje. Ja, hij, ook maakt een hupje. Een hup. hij maakt een hup. We zien hem lachen en we zien hem de vuisten bollen. Maar ja, wat is het waard? De high five van zijn coach aan uh, zijn Duitse collega. Maar is het genoeg om Ebke zonder land van het goud af te houden? Dat is de vraag. En het stadion staat op zijn kop. En daar is dan die vuist van, Epke, uh, van uh, Fabian de Hamburger. Want het is een man die het publiek kan bespelen natuurlijk. En misschien ook de jury wel een beetje. Ja, ik heb echt heel weinig fouten gezien. Hele nette uitvoering, maar die tiende noemde hij, hè. Ja, dat, als ik het goed gezien heb, mist hij daar een tiende uitgang. We gaan nog eens even kijken naar de herhalingen van de oefening van Fabian Hamburgen. En ja, je ziet hem vliegen en alles inderdaad gestrekt. Hè? Dat is het nette ervan. Ja, hij vangt alles met rechterarm op, benen bij elkaar. Het is echt een prachtige oefening die hij neer heeft gezet. Ja, prachtige turner om te zien natuurlijk. En je ziet ook als je die slow-motion ziet de mond openstaan. Hè? Want ja, Fabian Hamburger, daar staan natuurlijk enorm veel kracht op met die vluchtelementen ook. Dus eens kijken wat voor score dit gaat opleveren. Wordt dat goud voor Epke Zonderland of niet? Of wordt het toch zilver? En ja, laten we niet vergeten, er komt straks nog een Colombiaan. Maar moeten we die nog meerekenen? Die Colombiaan hoef je niet mee te rekenen. Die... Dus dit gaat echt om het goud. Dit gaat om het goud voor Epke Zonderland. Of het zilver. Wordt het Fabian Hambugen of wordt het Epke Zonderland? Epke Zonderland met zijn moeilijke oefening. En Fabian Hambugen met zijn nette oefening. Maar wel met die hub. Een hub bij de afsprong. Misschien wordt dat doorslaggevend. Ja, want Epke stond. En dat is ook een kwaliteit. Absoluut. Daarmee leg je een bepaalde indruk uh, na je oefening neer bij de juryleden. Ja, en we hebben gezien ook in de hoe belangrijk die. Af... Is, hè. Het uh, hupje kan echt funest zijn. Jury van Gelder kan daarover meepraten hoe belangrijk die afsprong uh, is. Terwijl het weer lang duurt, want de jury die moet lang nadenken. Valt me eigenlijk het hele toernooi op dat het vrij lang duurt. En daar is we scoren. 15,933. Tweede plaats voor Fabian Hamburger. En dat betekent dat Epke Zonderland... Oké, okay, met nog één turner te gaan... wereldkampioen gaat worden voor het eerst in zijn carrière. Wat een moment vind je het? Ongelooflijk, dit kan niet meer misgaan. Hij hoeft niet bang te zijn voor de concurrent die nu nog komt. Fantastisch, na Olympisch kampioen, ook wereldkampioen. En je voelt echt de zindering door dat sportpaleisschaal. Zeg. En daar gaat die rood wit blauwe vlag weer omhoog. Epke Zonderland, wat bijzonder is dat... dat je na zo'n gouden Olympische oefening er weer staat... Nederland-Duitsland 2-0. Ja, zo kan je het ook zeggen, inderdaad. 2-0 voor, uh, voor Nederland in dit geval. Epke Zonderland, hij moet nog even afwachten tot het moment officieel daar is. Want die Col uh, Colombiaan komt nog. Maar dat is geen bedreiging. Schrijft u maar vast op. Epke Zonderland, wereldkampioen in 2013. Maar we gaan toch nog wel kijken hoe de Colombiaan het uh, doet, Vincent. Het potverdorie zegt, wat is dat een oefening geweest. En wat een spanning, hè? Ongelooflijk spannend. Ik ja. sta nog steeds uh, te shaken. Ja, en het ligt allemaal zo dicht bij elkaar als je bedenkt dat Fabian Ham 15,933 scoort. Dus daar heb je het over, over 67 honderdste van het puntverschil. Ja, dat, dat is 1,2 uh, geweest. <laughs> ja, kun je nagaan. Nou, dan was hij toch net niet zuiver genoeg, die uh, Fabian Hamburgen. Ja, en hij lachte wel. En dan omhelste Epke Zonderland. Wat natuurlijk uh, heel sportief is. Maar of hij het ook echt zo ervaren heeft, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Ik blijf het een bijzonder verhaal vinden, ook met de hele aanloop. Het feit dat uh, Epke Zonderland eigenlijk nog maar zo kort in training is. Ja, dat is echt heel knap. Na de Olympische Spelen gewoon rust genomen. En dan... Op deze manier terugkomen en grote klassen. We zeiden wel, misschien moet je die kanttekening maken. Het is geen Olympische finale. De grote namen van toen die ontbraken. Moet je van een gedevalueerd veld spreken of past dat niet? Nou, ik vind dat die op dit moment niet past. En bovendien is het een finale waarbij niemand eigenlijk een hele grote fout heeft gemaakt. Dus je hebt echt op eigen kracht gewonnen. Ja, en daar komt ook bij dat er wel een aantal namen waren die in de Olympische finale van de partij waren. Maar die nu gewoon niet gehaald hebben. Garibov bijvoorbeeld, de Russen, die ontbrak gewoon in de finale. Ja, die heeft het niet gered. Had het qua uitgangswaarde ook hier niet gered. Dat geldt ook voor andere rekstokturners, specialisten zoals Maras, de Griek, die er ook niet aan te pas kwam. Dus uh, hij heeft toch echt wel concurrenten achter zich gelaten. En ja, het was vooraf echt de vraag hoor, wat is het waard, wat kan Epke Zonderland? En ik denk dat iedereen daar ook wel een beetje rekening mee hield dat het misschien wel helemaal geen goud zal worden is een keer. Want ja, als je pas een paar maanden in training bent, kan je dan wereldkampioen worden? Het antwoord geeft hij nu in deze finale, ja dat kan, ja dat kan. En het wachten is dus op het moment dat de score van de Colombiaan, die we zo vanuit de ogen hebben bekeken, maar die het natuurlijk niet. Die gaat redden. Uh, tot die score officieel is en duidelijk is. En dan zal daar staan Epke Zonderland op de eerste plaats. Voor het eerst dus in zijn carrière wereldkampioen geworden. Wat echt een klasse prestatie is als je bedenkt dat hij al zo vaak het zilver heeft gepakt. Het gebeurde hem in Rotterdam toen hij Chinees won en niemand begreep waarom. Het gebeurde het jaar daarvoor in Londen. Oké, okay, dan hebben we in 2011 Tokio gehad. Dat was een mislukte finale. Maar dit in een halve thuiswedstrijd met zo'n oranje gekleurd publiek. Dat is natuurlijk fantastisch. Epke Zonderland. Dus even kijken of ik hem in de verte zie staan. Hij wordt uh, uh, geflankeerd door Fabian Hamburger. De twee staan bij elkaar. En Epke die, uh, ja, die kreeg dus al een uh, flinke omhelzing van Fabian. Want het zijn, zou je kunnen zeggen, Blood Brothers. Ze horen een beetje bij elkaar. Daar is de score van uh, de Colombiaan. 15.466, vijfde plaats. Maar het allerbelangrijkste. Epke Zonderland wereldkampioen in 2013. Daar is de omhelzing in de high five met Fabian Hamburger. Toch altijd weer die sportiviteit tussen die twee. De twee vliegende turners. Die hebben gewonnen het zilver van Hamburg en het goud voor Epke Zonderland. Epke Zonderland, olympisch en wereldkampioen. Wij gaan naar het uitgestelde nieuws van vijf uur om inmiddels bijna half zes. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. En de eerste keer dat we echt een hele grote tornado hebben gezien... Ja, dat zit nog steeds afgebeeld op een netvlies. Hoe jij je verhoudt tot de vlieger, krijg je direct terug. Als je heel gespannen bent... Een ook gespannen. En ik wil niet zeggen dat ze nou een schuim op de mond had. maar het leek wel bijna een soort epileptische aanval. Smaakt dat naar meer? Luister dan straks, kwart over zes, naar Studio Itzerda. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak.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 van het hek over zijn kinderboek, de Vlaamse tekenaar Koenraad Tinel, de Canadese sopraan Barbara Hannigan, en samen in het theater Gerard Cox en Joke Bruis In Kunst of TV, straks om vijf over zes op Nederland 2. Bij Reaal kunt u ervoor kiezen uw eigen beroep te verzekeren. Bespreek de mogelijkheden eens met uw tussenpersoon. Of kijk op reaal.nl Dit is Radio 1, het NOS-journaal, Jeroen Tjepkama. Medewerker Duitse ambassade Jemen doodgeschoten. Joost Eertmans, lijsttrekker Leefbaar Rotterdam. En Goud voor Epke Zonderland op WK. In Jemen is een medewerker van de Duitse ambassade doodgeschoten. Volgens de jemenitische autoriteiten werd de Duitse man voor een supermarkt... in de hoofdstad Sanaa vanuit een auto onder vuur genomen. De daders zijn gevlucht. De man zou de beveiliger zijn geweest van Duitse diplomaten. Het is niet duidelijk of de ambassademedewerker... het slachtoffer is geworden van een overval... of dat hij is doodgeschoten omdat hij op de Duitse ambassade werkte. In augustus sloten veel ambassades van Westerse landen in Jemen... hun deuren vanwege een dreiging van Al-Qaeda. Joost Eertmans wordt lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam... bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij wil Rotterdam uit de crisis trekken. Tot vandaag waren er drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap. De twee andere kandidaten hebben zich teruggetrokken. Eertmans blijft voorlopig ook nog wethouder in Capella aan de IJssel... en radiopresentator. Eertmans presenteert. presenteert op Radio 1 voor WNL het programma Avondspits. Een internationale vakbondsdelegatie met een bestuurder van FNV Bouw... gaat toch naar Qatar om de arbeidsomstandigheden... van buitenlandse bouwvakkers te inspecteren. Bij onder meer de bouw van WK-stadions... zouden de werkomstandigheden, de betaling... en de huisvesting van de bouwvakkers niet deugen. De Britse krant The Guardian schreef onlangs... dat er 70 Nepalese bouwvakkers om het leven zijn gekomen... sinds de start vorig jaar van de werkzaamheden voor het WK. Het WK-voetbal is in 2022 in Qatar... Vrijdag werd duidelijk dat Qatar de 18 delegatieleden niet wil ontvangen. De delegatie reist er toch naartoe. De vakmonsbestuurders willen toch proberen de bouwprojecten te bezoeken... en de verantwoordelijken te spreken te krijgen. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa zijn weer lichamen van bootvluchtelingen uit het water gehaald. Vlak nadat de zoektocht vanochtend weer begonnen was, zijn al tien lichamen geborgen. De zoektocht lag vanwege het slechte weer de afgelopen 48 uur stil. Er worden nog zo'n 250 mensen vermist. De vluchtelingen kwamen uit Libië. Hun boot zonk nadat er brand aan boord was uitgebroken. In Haarlem hebben zes mannen vrijdagavond een vrouw zwaar mishandeld. De vrouw van twintig jaar uit IJmuiden kreeg in een bus een discussie met twee mannen. Toen ze uitstapte, achtervolgden de mannen haar. Iets verderop stonden vier andere mannen die waarschijnlijk bij de eerste twee hoorden. De zes schopten de vrouw tegen de grond en bleven tegen haar aantrappen. Uiteindelijk konden ze ontsnappen. De politie zoekt getuigen van de mishandeling. In Breda zijn gisteravond de 27 bezoekers van een illegale houseparty opgepakt. Ze vierden een feest in een weiland met feesttenten. Veel lawaai en zonder toestemming van de eigenaar van het weiland. Toen de eigenaar dat merkte en zag dat er dingen waren vernield... belde hij de politie. Die maakte meteen een eind aan het feest. De bezoekers van de houseparty weigerden de schade te betalen... en daarom zijn ze meegenomen naar het bureau. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gewonnen van Utrecht. Het werd 3-0. Ook Feyenoord won. De Rotterdammers waren in Arnhem met 2-1 te sterk voor Vitesse. En Groningen versloeg thuis AZ met 2-1. De wedstrijd PSV-RKC is nog aan de gang. Een Epke Zonderland heeft op het WK-Turn in Antwerpen goud gewonnen op de rekstok. De Duitse handbuchler won zilver. brons was voor de Japanner Uchimura. Olympisch kampioen Zonderland had weer allerlei nieuwe onderdelen in zijn winnende oefening. Het weer, het is een graad of 16, staat maar weinig wind. In de avond en nacht kan plaatselijk weer mist ontstaan. Kotland land inwaarts af tot onder de 10 graden. Morgen eerst kans op mist of laaghangende bewolking. Later op de dag geregeld zon, het wordt 17 of 18 graden. Dinsdag weinig verandering. Vanaf woensdag gaat het harder waaien, neemt de kans op regen toe en wordt het kouder. Van veel landen zie je alleen niets op tv als oranjevoetbal. Een grasmat.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 Plus rente op je tegoed, lage kosten en een uitstekende service. Investeer, net als Lulu, in mens en milieu. Open nu uw rekening op asmbank.nl. ASM Bank, voor de wereld van morgen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Joyce DiDonatos Donato's Drama Queens met Aria's van Hendel op 11 november. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl.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 Laatste half uurtje langs de lijn, PSV RKC, hoeveel staat het allemaal? 1-1, nog altijd de stand na vijf minuten in de tweede helft. En uh, RKC kwam dus gewoon uh, terug in de wedstrijd door die 1-1 van Braber. En RKC kreeg net ook de enige mogelijkheid tot nu toe in de tweede helft. Via diezelfde Braber, die helemaal vrij opdook in het strafschopgebied van PSV. Maar een uh, schot produceerde wat door Titon uh, gepakt kon worden. Maar PSV zal zich nu niet meer bezighouden met de compositie, denk ik zo. Het zal al blij zijn als het deze wedstrijd kan winnen van RKC. Het staat nog 1-1. Langs de lijn. Wat is 1-0, Nederlands voetbal. In de Premier League is Arsenal een half uur geleden begonnen... aan de wedstrijd tegen West Bromwich Albion. Het staat daar nog 0-0. Bij een overwinning of een gelijk spel neemt Arsenal de koppositie over van Liverpool... dat gisteren met 3-1 won van Crystal Palace. Ook om 5 uur afgetrapt Tottenham Hotspur West Ham United. Ook daar is het nog 0-0. Eerder vandaag won Chelsea met 3-1 van Norwich City. Het leek erop dat de ploeg van Mourinho weer punten ging verspelen... maar in de slotfase maakten Hazard en Willian er toch nog 2-1 en 3-1 van. Southampton, Swansea City werd 2-0... En de stand aan kop leert dat Liverpool 16 uit 7 heeft. Arsenal 15 uit 6. En Chelsea staat derde met 14 uit 7. De Spurs kunnen nog klimmen naar de top 3 als ze vandaag winnen. In de Bundesliga won Bert van Marwijk voor het eerst met HSV. Uit bij Nuremberg werd het 5-0. Rafael van der Vaart maakte de eerste. Pierre-Michel Lasoga maakte er de drie. Freiburg... Eindrachtverantwoord is net begonnen. Het staat er nog 0-0. Gisteravond vond Borussia München Gladbach verrassend van Dortmund. Het werd 2-0. Het was het eerste verlies van Dortmund dit seizoen. Bij München Gladbach viel Roel Brouwers in de tweede helft in. Hij gaf na afloop toe dat de overwinning wel een beetje gelukkig was. Nou, ik weet niet of die 100% verdiend is, maar ja, dat uh, maakt in het voetbal allemaal niet zoveel uit. We hebben drie punten, dat is het belangrijkste. En, uh, ja, dan mag je vandaag in zo'n wedstrijd invallen. En, ja, als je dan met 0-0 erin komt en uiteindelijk win je met 2-0, ja, dan, dan kun je natuurlijk uh, zeker tevreden zijn. Ja, mijn contract loopt nu af, uh, dan ben ik 32. Ik weet niet, ik zou het niet erg vinden om hier mijn carrière af te sluiten, dat ik het zo zeggen. In Spanje hebben Barcelona en Atletico Madrid allebei de maximale score... na acht wedstrijden, 24 punten dus. Atletico won met 2-1 van Celta de Vigo. Diego Costa maakte beide doelpunten en miste ook nog een strafschop. Barcelona won gisteravond met 4-1 van Valladolid. Real Madrid won met 3-2 van Levante. In de negentigste minuut stond Madrid nog met 2-1 achter. Morato en Ronaldo haalden in een doldwazen slotfase... toch nog de overwinning voor Madrid binnen. Real staat nu derde in de Primera División. En Sevilla-Almeria is om vijf uur begonnen. Ja. Staat er 0-0. In de Serie A, Italië, zijn vanmiddag zes wedstrijden gespeeld. Napoli-Livorno, 4-0. Udinese-Cagliari, 2-0. Catania-Genoa, 1-1. Sampdoria-Torino, 2-2. Bologna-Verona, 1-3. En Parma-Sassuolo, 3-1. Vanavond staan nog op het programma Juve-AC Milan en lazio Fiorentina. Stand aan kop. Roma 7 gespeeld 21. Strootman doet het goed. Op de tweede plaats Napoli met 7 gespeeld 19. En Juve met 6 gespeeld 16. En dan is er één wedstrijd in België. Anderlecht verloor van Kortrijk met 1-0. En dat betekent geen goed nieuws voor John van der Bron. Goeie paal, mooie goal. Dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De Eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. Ajax tegen FC Utrecht werd vanmiddag 3-0 na een ruststand van 1-0. Dat doelpunt werd gemaakt door Serrero. Klaassen maakte de 2-0 en Hoessen de 3-0. FC Utrecht is een echte angstgekner voor Ajax. Zes competitiewedstrijden op een rij wonnen de Amsterdammers niet van Utrecht. Vandaag lukte het dus wel. Trainer Frank de Boer was vooraf niet bezig geweest met het FC Utrecht syndroom. Gewoon met uh, ons spel bezig en uh, hoe we een tegenstander kunnen bestrijden. Je weet dat uh, Utrecht gewoon soms lastig te bestrijden is. En dan moet je geduld hebben. Uiteindelijk hebben we dat gedaan, denk ik, uh, na 25 minuten. Ja, dan heb je uh, continu de druk op hun. En dat, dat hebben we de tweede helft eigenlijk hetzelfde gedaan. En dan kom je eigenlijk niet meer in het probleem. Het tweede doelpunt werd gemaakt door Davy Klaassen. Hij werd lang geplaagd door blessures en had vandaag voor het eerst een basisplaats. Ik heb wel iets van, ja, lekker dat ik weer, uh, dat ik weer kan scoren in het eerste. En, uh... Dat was ook een belangrijk moment, denk ik, net na rust 2-0. Dus het uh, was wel lekker. FC Utrecht miste in de eerste helft een paar kansen... en de tegentreffer vlak voor de rust werd weggegeven. Volgens Utrecht-trainer Jan Wouters is dat bepalend geweest voor de wedstrijd. Als je uh, voorin de kansen krijgt, ja, dan moet je ook scherp zijn om die te benutten. Uh, maar dan uh, valt het het wel... Wel heel knullig is de misverstand van twee spelers van ons op het middenveld. Ik denk dat Robin twijfelt en Timothy die verwerkt hem helemaal verkeerd. Ja, dat is wel een doel op het weggeven en dan vlak voor rust is dat wel een behoorlijke tik. Vitesse Feyenoord, rust 0-2, eindstand 1-2, 0-1 de Vrij, 0-2 Pelle, 1-2 Havenaar. Feyenoord pakte volle winst na een onrustige week. Trainer Ronald Koeman zou te kritisch zijn op de spelers... en hij nam Stefan de Vrij de aanvoerdersband af. Koeman zag dat zijn maatregelen effect hebben gehad.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 Na een slechte start klimt Feyenoord langzaam richting de top van de Eredivisie en de ploeg doet ook weer mee om de titel. Volgens de nieuwe aanvoerder Graciano Pelle wordt het niet gemakkelijk om het kampioenschap te behalen, maar is het belangrijk om erin te blijven geloven. The difference is believing and not believing. We believe and at uh, the end we have to show and work hard until the end. I don't say we're gonna seizoen win the season easy because other team as well good team but we moeten and prove every game dat we can be zijn. Vitesse kon vorige week nog de koppositie pakken... maar verliest nu voor de tweede keer op rij. Trainer Peter Bos heeft een simpele verklaring voor de nederlaag van vandaag. We komen gewoon te snel met 2-0 achter... waardoor je Feyenoord in een zetel helpt. En, uh, en die kunnen er dan proberen snel vanaf te komen. En ik vond Feyenoord heel volwassen spelen. Maar ik vind dat wij ook gewoon goed gevoetbald hebben. En ik denk dat de mensen hier vanmiddag uh, een leuke wedstrijd hebben gezien. De doelman van Vitesse, Piet Veldhuizen, ging in de slotfase mee naar voren en kopte in de laatste minuut nog bijna de gelijkmaker binnen. Ja, ik weet dat ik voor mezelf redelijk kopsterk ben, dus uh, misschien kon ik het forceren en ik heb een kans gehad. Jammer dat uh, Evan vandaag een, uh, ja, een staande weg was. Want uh, alles uh, werd er recht op hem gekopt, of hij stond er goed. Dus uh, ja, compliment voor hem. Even naar de wedstrijd die nog bezig is: bepaalt geen makkie voor PSV thuis tegen RKC. Allemaal. 1-1 nog altijd de stand na 57 minuten. Nu Bakalli die het strafgebied inloopt. De voorzet geeft op Toyvonen. Maar die kan er niet aankomen. Nee, Het staat wel 1-1. Maar het is tegen de verhouding in hoor Henry. Want PSV maakt het spel ook in die tweede helft. En kreeg vooral in de eerste helft ontzettend veel grote kansen. Maar die werden allemaal gekeerd door Seda. Of werden voorlangs geschoten. Waardoor RKC met een spaarzame counter kon scoren. Terwijl nu misschien de 2-1 valt via Bakalli. Nee aan de rechterkant van het strafgebied Komt hij opeens in balbezit als twee RKC verdedigers Richting de koppende Toivonen loopt. Maar Bakali die kan die bal niet op doel krijgen. Het wordt een hoekschop voor PSV. Als er wel even gewisseld wordt eerst. PSV gaat dat doen. Zanka Jurgensen komt in de ploeg. Hij vervangt Jorrit Hendricks, de andere centrale verdediger. Lijkt mij een logische wissel. Want Hendrix ging ook in de fout bij de gelijkmaker van RKC. Het was wat amateuristisch verdedigen van de jonge Hendrix. Waardoor Kastelen erdoor kon komen en de bal kon afgeven op Braber. Die de bal heel handig achter Kuto schoot. En nu de hoekschop voor PSV aan de rechterkant van het veld. Zanka loopt inmiddels voorin rond. De lange centrale verdediger. De bal zal worden genomen door Bakali aan de rechterkant. Maar Jansen spreekt Toivonen nog even toe in het stadschopgebied. Omdat hij wat last heeft van zijn nek. en Het is nu allemaal weer goed. Evens wordt ook even corrigeren. Komt die hoekschop van Bakali. Kan Seda die bal pakken? Nee, hij zit mis. Maar die bal wordt van de doellijn gehaald nog door Tavares. De Senegalese na een kopbal volgens mij van Zanka, de verdediger... PSV nu wel weer opnieuw in balbezit halfwege de helft van RKC. PSV maakt het spel nu dan misschien nog via Maher een schot uit de tweede lijn. Maar de redding opnieuw van Jan Seda. Na bijna 60 minuten hier in Eindhoven tussen PSV en RKC 1-1. Ook van vanmiddag FC Groningen AZ ruststand was nog 0-0. Het werd daar 2-1. 1-0 een eigen doelpunt van Nick Viergever. 1-0 was dat dus voor Groningen. Het werd 1-1 al vrij snel door Goedmoensson. En 2-1 door Zivkovic. Het winnende doelpunt daar in de Euroborg werd dus gemaakt door een Jongen van 17, het talent Ricardo Zivkovic. Volgens mij was het een lange bal op Nick van de Velden. En hij gaf hem perfect voor op mijn hoofd. En toen kopte ik een lange hoek binnen. En AZ verliest opnieuw na een Europa League-wedstrijd. En dat terwijl interimtrainer Martin Haar zijn ploeg nog zo goed mogelijk had voorbereid. Je probeert alles te doen en je probeert te luisteren naar de groep. Je, je overlegt. En uiteindelijk gaat het maar om één ding. En dat is. de punten pakken op de zondag. En hoe? Dat is dan helemaal niet zo belangrijk, dat heb ik ook gezegd. Maar het is weer niet gelukt. En uh, ik dacht echt uh, dat ze er klaar voor waren. Ik had echt een heel goed gevoel toen we hier, hierheen gingen. Het was voor AZ ook de eerste competitiewedstrijd na het ontslag van Gert-Jan Verbeek. Volgens Nick Viergever spelen al deze perikelen geen rol meer bij AZ. Dat is gebeurd. En dan heb je een plekje gegeven als het goed is. En... Uh... Dan zag je ook wel aan de resultaten die we, dat we gewoon een goede pot tegen pauw speelden. Dus uh, ja, dat is, dat is lang voorbij. En we wisten wat, uh, wat, wat deze trainers van ons verwachten. en wat we als groep wilden. Dus in dat opzicht maakte het trainerswissel uh, niks uit. Zometeen de stand en de andere uitslagen. Eerst is het tijd om even te gaan staan, denk ik. Edwin Cornelissen, want er komt Wilhelmers aan. Ja, dat klopt. Het hele Sportpaleis staat zo'n beetje om te zien hoe Epke Zonderland zojuist die gouden medaille om zijn hals gehongen kreeg. En uh, ja, hij staat er eigenlijk haast onderkoeld weer bij. Uh, we hebben het in Londen al gezien hè, dat, dat er niet heel veel emotie was. behalve dan die big smile die hij toen toonde. En nu uh, lijkt hij eigenlijk uh, echt uh, vrij nuchter te staan op die hoogste treden van het podium. Terwijl we zagen dat Fabian Hamburgen de vuisten nog eens balde toen zijn naam werd genoemd. En nog eens uitgebreid zwaaide naar het publiek. Ondergaat uh, Epke Zonderland het redelijk uh, stoïs zijn. Maar hij zal natuurlijk ontzettend tevreden zijn met uh, deze wereldtitel. Die nog ontbrak op zijn indrukwekkende cv. En uh, ja, die hij behaald heeft na heel berekend die afgelopen periode in te richten. Hij zwaait nu even naar het publiek. En dat begint te juichen. Want iedereen is in afwachting van... Van het Wilhelmus. Een jaar naar Londen ruim gaat het gebeuren, en ik zie iedereen om uh, gaan staan. En daar is dan het Wilhelmus. Er is dan weer de orkaan van lawaai voor Epke Zonderland. Die met de bloemen in de hand en uh, een lachend gezicht. Het publiek bedankt voor de komst. Want al die Nederlanders hier hebben een fantastische middag beleefd dankzij hem. En u hoorde het misschien aan het geluid. Het dak ging er recht af van het sportpaleis. Nou, dat is ook wel eens nodig. Want dat, dat kan wel een renovatie gebruiken volgens mij. Epke Zonderland zal een zeer tevreden man zijn. Voor het eerst in zijn leven wereldkampioen geworden aan de rekstop. En we willen natuurlijk heel graag weten wat hij daar zelf van vond en bijvoelt. Dat kan, we kunnen nu naar hem luisteren. De wereldkampioen en olympisch kampioen Epke Zonderland. Gefeliciteerd, wereldkampioen. Ja, dat is echt En uh, Ik uh, maak het ook nog super spannend. want ik wist uh, 16 uh, punten, uh, dat, dat kan uh, Fabian. Uh, ja, het is net bijvoorbeeld die landing, uh, had je gestaan en had je mij net gepakt. Dus ja, uh, bizar spannend en uh, ja, toch gelukt, het is echt fantastisch. Hoe krijg je dit voor elkaar, want je turnt niet eens zo netjes en dan toch goud. Ja, dus uh, ja, die drie... Slordag af toe. Ja, ja inderdaad, het laatste uh, vluchtelement. Uh, ik heb uh, drie tiende hogere uitgangswaarde Maar ja, die, die bonus die ben ik meteen weer kwijt door het laatste vluchtelement. Dus ja, en uh, je weet op rex binnen de anderhalf punt blijven. Is heel lastig. Dan moet je zo bijna perfect zijn. En dat kan Fabian. En uh, ja, er zaten uh, bijvoorbeeld zo'n zo tiende bij de afsprong. Ja, Omdat soort dingen gaat het. En uh, ja, net niet. Maar ja, het had net zo goed wel gekund. Spektakel wordt dus beloond. Je kunt nu wel stoppen met turnen. Wat wil je nou nog meer? Ja, het is te leuk. Ik uh, blijf toch doorgaan. Ja. Maar ja, goed, uh, alle titels zijn binnen en uh, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is uh, echt een droom die uitkomt. En uh, ja, ik, ik ga nog een paar jaar uh, heel erg van genieten van de sport. Epke Zonderland, hij werd vijfde vandaag op brug. En eerste dus op rek. Hij sprak met Vlado Voljanovski. We voltooien het competitieoverzicht. Gisteren gespeeld. Rodi C, Pack Zwolle 0-0. Coed Eagles NEC 4-3. NAC. Heracles Almelo 2-1. Afgelast werd ADO Den Haag, Hierveen en vrijdag al Cambuur FC Twente 0-1. En dat levert deze stand op. Voorlopige stand in de Eredivisie. FC Twente gaat aan de leiding met 18 uit 9. Ajax heeft evenveel wedstrijden gespeeld, 1 punt minder. Feyenoord ook evenveel wedstrijden gespeeld, 2 punten minder dan de koploper Twente. Staat nu derde. PSV is nog de nummer 4, maar speelt nu nog. Als PSV wint, komt het op gelijke hoogte met Twente. Als het gelijk speelt, staat het achter Twente en Ajax op de derde plaats. En mocht het nog verliezen, dan blijft het op die vierde plaats staan... die het nu heeft, gedeeltelijk met Heerenveen. Onderin Utrecht met negen punten op de vijftiende plaats. ADO met zeven punten, zestiende. RKC heeft er nu nog vijf. Het zouden er zomaar zes kunnen worden, want ze staan nu op spel. En NEC is nog altijd de nummer laatst, met vier punten. De cruciale vraag is, wint PSV? En dat kan vertellen Arman Afsaroklou. Ik kan me niet voorstellen dat ze niet gaan winnen Hugo. Want daarvoor spelen ze gewoon te goed vandaag. Alleen ze missen gewoon te veel kansen. Maar ja, je zou toch denken dat er op, duur, op den duur wel eentje gaat invallen. Net nog een schitterend schot gezien van Bakalli. Die de bal aan de rand van het stadschopgebied. Ineens op de rechter schoen nam en de bal mooi in de kruising schoot. Maar Seda kon daar nog redding op brengen waardoor het nog altijd 1-1 staat. De hoekschop voor PSV aan de rechterkant. Schaars achter de bal. Iedereen nu op de helft van RKC. De hoekschop daar van Schaars kan er iemand koppen. Bruma probeert het maar het is Braber die kopt als laat. Nee zegt Jansen toch Bruma die de bal het laatst beroert. Waardoor de doeltrap nu voor Jans Seda is en er gewisseld kan gaan worden. Denzel Slager komt erin voor RKC. Hij vervangt Romeo Kastelen. Robert Braber was net voor RKC de eerste speler, niet PSV speler, die dit seizoen scoorde in het Philips stadion. En daar zal hij vast heel blij mee zijn. Maar goed, RKC heeft er weinig aan als het die 1-1 gelijke, gelijke stand niet weet te behouden. En ik schat in dat het heel moeilijk gaat worden hoor, voor de ploeg van Erwin Koeman. Want PSV is heer en meester, ook in die tweede helft. Het spel wordt nu hervat. Jansen vindt het goed met een doeltrap door Jan Seda, doelman van RKC. Die zoekt de invallersslagen nu voor het eerst in balbezit. Maar Willems die zit daar wel tussen, maar die speelt de bal dan over de zijlijn. Waardoor de ingooi voor RKC is. PSV dus beter, ook in die tweede helft. En ik denk toch wel dat ze nog wel een keer gaan scoren. Maar het staat nu nog altijd 1-1. Zeg, ja, de Beatles, dat Paperback even Writer. even fijn zeg, op het einde van deze zinderende zondag. Uh, we moeten nog één ding doen. Hè. Nou, Eigenlijk nog twee. Zeggen dat uh, de afloop van PSV-RKC niet geheel onbelangrijk... ook voor de stand bovenin. Straks te horen is in de programma's na ons. En dan moeten wij nog uitreiken de Theo Komen Award van deze week. Bas Tiggeler had hem stevig in handen. Maar Bas was er vandaag niet, dus die moet hem afstaan. Maar aan wie? Uh, weet jij nog dat ik begon over Feyenoord? Dat zo productief was in de beginfase, Vitesse-Feyenoord? Ja, Jazeker, ja. ja. En daar verwees je bij naar de jaren 60 en 70. Ja. ja, en toen kwam Ronald van der Geer met deze opmerking. Ja, toen de Dode zee nog ziek was, zo lang geleden is dat ongeveer. Inderdaad, na 24 minuten in een uitdeltstrijd Feyenoord op een 2-0 voorsprong. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad een tijd geleden. Ja, en wij keken elkaar met z'n allen aan en we dachten: kennen wij deze uitdrukking? En toen ben jij eens een beetje gaan googlen. Ja, de eerlijkheid gebied op de zoek. Toen ben ik te zeggen dat ik ben gaan googlen. En toen kwam ik op de site taalpuree.nl uit. Waar je allerlei synoniemen vindt voor deze uitspraak. Ja, bijvoorbeeld. Wat spreekt jou aan? Vroeger toen de fetus nog in je schoenen zaten in plaats van in je reet. <lacht> ik heb een iets nettere. Vroeger toen de twix nog reeder heten. Maar ik heb ook een hele nette. Vroeger toen de wasmachines nog titel hadden. Daar kom ik niet meer overeen. Langs de lijn is terug vanavond om tien uur. En dan veel meer over Epke en het voetbal van dit weekend. She's a She's a six and a fucking and de Engelse arbeidersklasse wordt al jaren vertrapt en gedemoniseerd. Maar de Franse lijkt onveranderd sterk.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 Maak ook succes met radioreclame. Ga naar rab.fm. Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl Dit is Radio 1.